Dit is Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Polen en Rusland zijn verwikkeld in een diplomatieke rel... na uitspraken van de Russische ambassadeur in Warschau. Die heeft gezegd dat Polen deels verantwoordelijk is... voor de inval van de Sovjet-Unie in 1939. Dat komt volgens hem doordat Polen in de jaren 30... de vorming van een coalitie tegen de nazi's heeft geblokkeerd. En de Sovjet-inval van Polen was geen aanval, maar juist zelfverdediging... Polen verwijt de ambassadeur dat hij de waarheid ondermijnt met de meest hypocriete interpretatie van de gebeurtenissen. Hij zou stalinistische misdaden proberen te rechtvaardigen. De ethische commissie van de FIFA spreekt zich mogelijk snel uit over een onderzoek van de Zwitser just, Zwitserse justitie... naar een betaling van 1,8 miljoen euro van FIFA-voorzitter Blatter aan UEFA-voorzitter Platini... Als die commissie vindt dat er sprake is van steekpenningen... dan hangt Blatter en Platini een directe schorsing boven het hoofd. Zo'n schorsing zou de, Platini, zou de kansen voor Platini om Blatter op te kunnen volgen... sterk verkleinen, want de kandidaten voor het voorzitterschap van de FIFA... moeten van onbesproken gedrag zijn. In Duitsland wordt opnieuw een minister verdacht van plagiaat. Minister von der Leyen van Defensie wordt ervan beschuldigd... dat ze in haar medisch proefschrift uit 1990... veel teksten woordelijk van anderen heeft overgenomen zonder dat te vermelden. Von der Leyen wijst de beschuldigingen van de hand. Ze heeft de medische faculteit in Hannover gevraagd... het proefschrift te laten onderzoeken door een onafhankelijke partij. De afgelopen jaren moesten twee Duitse ministers aftreden... vanwege plagiaat in een proefschrift en dissertatie het weer vanavond en vannacht is het vrij helder en het blijft overal droog later vannacht kans op mistbanken morgen weer flinke zonnige periode en het wordt dan een graad of 16 dit was het autobedrijf Zandvoort een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's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 Is de zomer van ZFM met, met nu de Euro Breakdown. Tweede uur van de Euro Breakdown uh, hier op uh, ZFM. We zijn dit uur begonnen met de nummer 19 van uh, deze week. Martin Solveig samen met uh, Sam Ward met de uh, Dit uur ga je van mij te horen. krijgen hoe de Nederlandse top 40 uh, eruit ziet. We eerst ben ik een uh, kleine resumé uh, verschuldigd. Want uh, we zitten weer op de tweede kwart van de lijst. Gaat het toch snel eigenlijk hè? en ja, de laatste helft gaat wel uh, heel snel. Want daar hebben we nog maar een kleine 50 minuten voor. Maar dat moet wel uh, goed komen, dat uh, weet ik zeker. Op uh, 30 vonden we Zara Larsen met uh, Uncover. Nummer 29 in handen van Last Frequencies met Reality. En uh, Sigala met Easy Love is nieuw binnengekomen op 28. Dotan Let the River In op 27 nieuw binnengekomen. En Flowrider samen met Rummers Dick en White. I don't like it, I love it. Vinden we op een uh, 26e plek. 20 weken in de lijst op 25. David en Nicky Minaj en Applejack met Hey Mama. En de laatste en hoogste nieuwe binnenkomer van deze week op 24. R-City samen met Adam Levine met Locked Away. 23 dan Robin Schulz samen met ALTI met Headlights. Nummer uh, 22, Five seconds of Summer, She's Kinda Hard. En op 21, Calvin Harris en the Disciples met uh, How Deep is Your Love, 9 weken in de lijst. En wat wel opmerkelijk is, uh, ze zijn uh, aardig wat uh, plaatsen uh, gestegen, maar liefst uh, 18 plaatsen in de afgelopen weken. Uh, nummer 20 dan, uh, Matt met Don't Worry, oude nummer 1 is 23 de 23e weken in de lijst. En net hoorde je Martin Solveig met uh, Sam y, met uh, Plasman op uh, nummer 19. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Wij gaan de nummer 16 dan uh, draaien van uh, deze week. Dus uh, Martin Solveig wederom, maar dan samen met uh, GTA. Met een prachtig, gekke keten, uh, nummer 16 deze week. Uh, hier in de Euro Breakdown op uh, ZFM van Zandvoort. Nee, geitje. Sander! Oh, hallo! Leef je ook nog, jongen? Ik leef nog. Jij, hoe gaat het, Micke? Ja, goed. Ja, zeker weten? Ja, druk met school. Ja? Ja. ja ik zei het net al, je huiswerk uh, was aan het doen, geloof ik. Ja. Ja? En gaat het? Ja, het is pittig, maar uh, het is wel nodig voor mijn opleiding. Ja, nou ja, het wordt bij een nieuwe opleiding, nieuwe huiswerk. Uh, extra veel werk en uh, daardoor uh, zal Sander niet uh, alle keren meer uh, aanwezig zijn tijdens uh, de Breakdown. Maar uh, dat overleven ook wel, denk ik, uh, zo... Ik denk het wel. Overleef jij het? Dat is de vraag. Ja. Blijkbaar niet, want je bent toch gekomen. Ja. Hé <laughs> hoe hey was jouw vakantie? Ja. ja. Je hebt ook twee weken vrij gehad. Ja. Van CFM. Op de vrijdagmiddag. Ja. Tussen drie en vijf. Moet ja. wel specifiek zijn. Ja. Ja, ik ben uh, ja, in die twee weken heel druk geweest met school. Ja, nou, keurig. Maar als je nou voor wat vooruit werkt, dan kun je de komende weken gewoon weer uh, aanwezig zijn. Ja. Had je die afgelopen twee weken moeten doen. Maar goed, we zijn hier getreurd. Het, uh... Hoort erbij. Fijn dat je in ieder geval nu bent uh, aangeschoven. En uh, ja, ik denk dat je... Ja, ik weet het niet. Ik ga in ieder geval naar... Uh, wat de fuck is er nou weer met Justin Bieber aan de hand? Ik vind dat wel een goeie. Ja, gezellig. Hij gaat sowieso nog een keer uh, terugkomen vandaag. Uh, wat de fuck is er nou weer met Justin Bieber aan de hand? Maar dat zal rond de klok van... Uh, ik gok uh, tien voor vijf zijn. Om en bij. Dan is er nog steeds een what the fuck is er nou weer met Justin Bieber aan de hand. Maar nu wat the fuck is er met Justin Bieber aan de hand, dat ga ik je vertellen. Want terwijl dat iedereen in ons land uh, om je heen aan de pff, uh, snotteren is, een beetje verkouden is aan het zijn, heeft uh, Justin Bieber deze week nadrukkelijk de kou opgezocht. De nieuwste nummer 1 bezitter van ons land... ja, hij staat op nummer 1 in tot 40 dan weet je dat ook alvast... Uh, was namelijk in IJsland. En omdat uh, daar uh, maar uh, weinig... Uh, oh, en omdat maar weinig te gek lijkt te zijn uh, voor deze bieber... nam hij een duik in het ijskoude gletsjewater. En om precies te zijn bij de... Uh, ja, Sander, jij mag vertellen precies waar dat was. staat hier. Bij de... Nou, Nee, <laughs> <laughs> Sorry. Bij probeer jij het eens. En ik heb het geprobeerd net, of ik ga het niet oneerdoen. doen. Ja, die ja. Bij een hele mooie plaats in het uh, zuiden van uh, IJsland. Uh, daar heeft hij het gedaan. Fadjord wordt wat ha. Zo heet het ongeveer. Ah, nou, dan denk je natuurlijk dat hij dat deed uh, in een uh, wetsuit. Maar hij had alleen zijn uh, boksershort aan. En het lijkt erop dat uh, alles de kou uh, heeft overleefd. We zijn er alleen nog niet. Uh, echt of we nou uh, dezelfde bokser is die ook uh, in de video What Do You Mean uh, is. Nou ja, in die. Uh, Videoclip uh, zie je hem ook in een uh, witte bokser uh, verschijnen. En uh, op Instagram zie je dan die foto's. Ga even naar uh, Instagram, naar uh, Justin Bieber's Insta... en daar uh, zal je het op zien. Of uh, zoek even onder hashtag IJsland. Dan uh, vind je hem ook wel, die foto. Uh, wil je het uh, echt weten? Als je het echt wil weten. Hey, uh, door met uh, de, de, de, de lijst dan maar. Hè. de nummer 13 uh, van deze week... Uh, die is in de handen van uh, Maroon 5... En inderdaad, zo heet hij. This summer's gonna hurt like a motherfucker op nummer 13 deze week.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 Take me down into your paradise Don't be scared, cause I'm your body type. Just 1992 gaat de United States of America. Demi Lovato. Bekend van de, de Disney filmpjes en uh, dat soort dingen. Die uh, series uh, van televisie. Haar single uh, Cool for the Summer. Deze week een uh, goed voor een uh, elfste notering. En nadat nou dit toch is, uh, ga ik meteen uh, misbruik van hem maken. Want uh, even kijken, ja, we moeten een uh, kleine resume doen voor je. En dat uh, kan prima live overgevlogen vanaf zijn uh, luie bank. Zonder! Nou, op nummer 21 hebben we Calvin Harris en Disciples met How Deep Is Your love? en op nummer 20 Matt Conn met Don't Worry. Op nummer 19 hebben we Martin Sovek featuring Sam White met Glass One, en op nummer 18 hebben we Evo Jack, featuring Mike Taylor met Summer Thing. Op nummer 17 hebben we Skrillex en Diplo, featuring Justin Bieber met Where Are You Niet know? nog een Justin Bieber, hè? Ja, sorry. Ah. En op nummer 16 hebben we Martins Effect en GTA met Intoxicated. En op nummer 15, al 25 weken in de lijst, Martin Gavik featuring Asher met Don't Look Down. Op nummer 13... Uh, nee, op nummer 15. 14. Nummer 5, 5 met This Summer's Gonna Hurt Like a Motherfucker. 13 weken in de lijst. En op nummer 13, Major Laser en Snake featuring Mode met Lean On... En op nummer 12, Nathalie Lawrence met Somebody. En we hebben hem net gehoord als 12 in de lijst. Op nummer 11, Demi Lovato met Cool for the Summer. De Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan beginnen aan de top 10. En dat doen we met de nummer 10 logischwijs. Jess Glynn, hold my hand. Standing in a crowd of rum and I can't see your face. Put your arms around me, tell me yeah. 1050 druk beeld van Langsman in Lewis. vinden op de negende plaats uh, deze week uh, hier in de Your Breakdown op Zierwim uh, Zandvoort. Ja, de collega's van Radio 538 presenteren op dit moment de Nederlandse top 40. Terwijl wijs bezig zijn met de Europese raak je wel verklappen hoe die uh, Nederlandse er alvast, uh, uitziet natuurlijk. Op uh, 40 vinden we daar uh, Eva Simons met uh, Policeman. En de enige nieuwe binnenkomer uh, deze week in de Nederlandse top 40 staat op uh, 39. Dat is Dothan met uh, Let the River in. Op uh, 37 Kensington met Riddles. En vooral Williams op 36 met Freedom. Disclosure Sam Smith. Uh, met Omen op 32. En uh, Oliver Helden, Sean Frank en uh, Delany De Jane... blijft een lastige naam vinden. Shades of Grey vinden we op een 30e plek. Thomas Jack met Rivers op uh, 28. Kaigo zaten uh, nog steeds in met uh, Show op uh, 25. En Avicii voor Better Day op uh, 23. Skrillex en uh, Diplo, where are you now, staat op 20. En Kygo samen met Ellen Henderson, here for you, op uh, nummer 19... One Direction staat erin bij hun op, uh, met uh, Drag Me Down op uh, nummer 18. En Avicii Waiting for Love op uh, nummer 17. Uh, er staat nog een... Nee, er was niet één nieuw binnenkomen. Er was er nog één, ik wou net zeggen. Anouk met uh, Dominique. En uh, dat vind ik wel frappant van Anouk. Het is er, uh, volgens mij haar eerste Nederlandstalige nummer. En die uh, is nieuw binnengekomen op uh, 22. Uh, die was ik even tussendoor vergeten. A. Uh, El Mismo Sol van Alvaro. Soler vinden we op dan de 14e plek. Mazara Larsen met uh, Lush Life op uh, 13. Met Kahn en Ray Dalton met Don't Worry op 12. Sigala met uh, Easy Love op 11. En op 10 dan uh, Adam Lambert met uh, Ghost Down. I Need Your Love van uh, Shaggy vinden we op een uh, 9e plek. Nicky Jam met uh, El pardon op uh, nummer 8. Nummer 7 uh, Xwell en Ingrosso. is Shining. En dan de, de nummer 3 in de Nederlandse top 40. Can't Feel My Face van de Weekend. Die staat er recht in. Ja, die staat er recht in op nummer 3. Calvin Harris en de Disciples. How deep is your love? Op nummer 2. En als je goed had opgelet, dan staat Sander zijn favoriet op nummer 1. Justin Bieber met uh, What Do You Mean? De Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Door met de Euro Breakdown, inderdaad. Met de nummer 8 van uh, deze week. Dat is uh, Adam Lambert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 David Guetta op uh, nummer zes slaan we ook uh, helaas over, maar niet getreurd. We gaan door met de nummer vijf, Jess Glynn. ...zijn programma toe met een kleine intermezzo's... drum zo leuke tussendoor. Nou, nee hoor, dat was hem niet. Wees maar niet bang. Het was gewoon hoog. gewoon in de plaat van Jazz Glynn... ...don't be so hard on yourself die we vinden deze week... ...op een vijfde plek in de Euro Breakdown. Hé, hey, ik zei dat ik nog een keer ging terugkomen... ...met wat de fuck is nou met Justin Bieber aan de hand. Nou, bij deze. En uh, ik zal even klappen. ik kom nog een keer terug ermee. Ja, echt waar. Ja, sorry. Nee, 13 november wordt namelijk de dag dat gillende tienermeiden... een uh, dag gaan spijvelen van school. En zo ook zonder uh, Douwer daar natuurlijk. Uh, neem de twee grootste groepen fans van de twee grootste tienersensaties... op uh, dit moment. En over wie hebben wij het dan? Natuurlijk de Believers en de Directioners. Nou, wat staat er voor geweldigste gebeuren op deze 13 november 2015? Nou, dan zal ik je vertellen. De wereld zal niet één, ja nee, niet één... maar twee hele speciale cadeaus krijgen. Althans, als je het speciaal vindt. De albums van zowel Justin Bieber als One Direction... komen beide uit op 13 november. En of het toeval is of niet... er is een ware strijd op Twitter losgebarsten... tussen de fans van de Canadese zanger en van de Britse band. Want de grote vraag is natuurlijk... Wie zal er met die belangrijke nummer 1 uh, hit noteringen vandoor gaan? Wie is er beter? Is het de Stones, is het de Beatles, is het The Direction of is het uh, Justin Bieber? He, mooie vergelijking uh, van, <laughs> van vroeger naar nu. Nou ja, de tijd zal ons leren, maar uh, 13 november weten we dat pas echt. Maar in dit geval is het in ieder geval de, van, uh, de single van uh, Justin Bieber. What do you mean? De nummer 1 in de Nederlandse top 40. En dan kan je nu verklappen niet alleen in Nederland hoor. In meerdere landen doet hij uh, single het uh, prima. Maar daarover zo direct uh, veel en veel en veel en veel meer. Uh, traalplannen dan. Traalplannen voor uh, Calvin Harris. Want Calvin Harris is recent, recent aan het uh, winkelen geweest in uh, Beverly Hills. En daar zouden wij uh, sieraden hebben gekocht... de waarde van schrik niet, 1,25 miljoen euro. Nou, een bron uh, dichtbij de 31-jarige DJ zou hebben verteld... dat hij uh, echt iets speciaals voor uh, Taylor Swift uh, wilde kopen. En terwijl ze op dit moment uh, beide druk zijn met te werk... is er nu nog een uh, kwestie van tijd. Voordat uh, Calvin Harris op zijn uh, knieën zou gaan voor deze Taylor is uh, niet verlegen om iemand te vertellen dat ze van hem houdt, sterker nog. Ze heeft zich al afgevraagd of hij, ooit, uh, of hij ooit gaat overwegen haar ten huwelijk te vragen. Zo heet uh, Oké okay Magazine uh, te vertellen dat dat uh, gezegd is uh, door onze Taylor Swift. Ik ben benieuwd of het uh, gaat gebeuren of niet. Hij heeft over Taylor uh, Swift gesproken. Taylor Swift heeft een uh, plek gekregen op de lijst van uh, Fortune... die een uh, overzicht van de 40 meest invloedrijke personen onder de 40 heeft uh, gepubliceerd... Op deze zesde plaats staat Swift genoteerd. En daarmee is ze de enige muzikant die in de rangschikking voorkomt. Voor haar inspanning om op te komen voor muzikanten... en onder het druk te zetten van Apple Music... heeft zij veel respect en aanzien gekregen. De lijst wordt aangevoerd door de 36-jarige Adam Newman, die de oprichter is van WeWork... een bedrijf dat wereldwijd flexibele werkplekken exploiteert. Flexibel of niet, ik vind aan onze werkplek ook aardig flexibel... moet ik heel eerlijk zeggen hoor. Ja... Ik kan hier zo links staan, ik kan hier zo rechts staan en de microfoon gaat gewoon met me mee. Flexibel toch, kan gaan zitten, kan gaan staan. Nou ja, wil je nou zien wat ik nou deed? Ga dan even naar cfm-live.nl. Kan je alles volgen op de webcam natuurlijk. En dan zie je dat de studio ondertussen helemaal bommetje, bommetje, bommetje vol staat met mensen. Maar dat is allemaal volgende. Nu jij weg en even door met het. De, de, de, de, de, hoe heet het ook weer? De Euro Break? Nou, ik moest even denken hoor. Ik ben er twee weken uit geweest. Dan weet ik het wel. Met de nummer vier uh, van deze week. En dan zal ik een klein overzicht geven... Uh, hoe het eruit zag. En dan gaan we ons opmaken voor de top drie van deze week. Maar eerst dan de nummer vier. Die uh, stond de vorige keer nog op een uh, hele andere plek. Een uh, stuk lager uh, kan ik je vertellen. Namelijk uh, <laughs> op een... Uh, 28ste plek twee weken geleden. Dus nu naar de vierde plek. Vuist, vijf weken lang in de lijst. En dan heb ik het Let's natuurlijk over Marvin Gaye. Gezongen door Charlie Putt en you Meghan Trainor. The We got this king to ourselves. Secrets to yourself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 Oké, okay, op uh, nummer 4 deze week uh, in de Eurobreakdown hier op uh, ZFM. Hey, we gaan het opmaken voor de top 3 van uh, deze week. Hele opmerkelijke top 1. Die is uh, maar liefst, uh, moet ik even spieken, want dat weet ik natuurlijk net niet uit mijn hoofd. 33 plaatsen gestegen. Zij denken van vorige week naar deze week? Nee, ik ben er twee weken niet geweest. Twee weken heeft de lijst stilgestaan. Dus in die drie weken tijd is hij 33 plaatsen gestegen. Naar een uh, eerste positie toe. En wie dit is, ja, what the fuck, ik zou niet weten. Maar, ehm... Um, zullen we eerst even luisteren naar de top 3 van de vorige keer? Dat uh, lijkt me beter. I, Nummer 3. My three. heart is a ghost town. My heart is a ghost town. Nummer 2. I one write this love song. Just wanna dance all night. You would hurt. But you make me say... Op vrijdag, Of vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op de dus uh, vorige keer uh, Adam no, Lambert. No. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh die moet ik hebben. Adam oh. Lambert op drie, op twee Afrojack en op één uh, Nicky Jam. Deze week op uh, nummer 3 staat uh, Nicky Jam samen met uh, Ricky uh. Iglesias. Met uh, El Pardon. Dime si es verdad. Me dijeron que te está casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Despedida para mi fue duda, Cena que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. En je ziet me, Dit me, Dit is me, Dit is me, me, dit is Ondertussen alweer uh, uh, vijf weken pas, nee niet, dus even acht weken in de lijst. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik uh, goed. Hey, de nummer twee dan uh, deze week is uh, The Weekend, met uh, Can't Feel My Face. Ondertussen ook uh, acht weken in de lijst, vorige keer nog op 29, nu op 2 dus.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 The <laughs> me Weken pas in de lijst. Hey en uh, wat de fuck is er nou weer met Justin Bieber aan de hand? Ik had gezegd, hij komt nog één keer. Nou, hij staat op nummer één in Europa. Ik weet niet hoe hij het heeft gedaan. Zijn nieuwe single, What Do You Mean, is van 34 naar uh, 1 gegaan. What do you mean?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 laat alleen jammer dat gezongen is door Justin Bieber. Maar ja, wat doe je eraan? Hè? Nummer 1 deze week in de Euro Breakdown, de Europese top 40 op CFM, is uh, Justin Bieber met uh, What Do You Mean? En niet alleen in Europa, dus ook in uh, onder andere in Nederland, uh, heeft hij de nummer 1 uh, gehaald. Maar ik vind het knap uh, van uh, deze Justin. Hey, uh, 25 jaar jaargang aflevering 39.